11 uur, Jo met het NOS-journaal. Inspecteurs van de Verenigde Naties hebben toestemming om in Syrië... onderzoek te doen naar het mogelijk gebruik van chemische wapens. De inspecteurs hebben van de Syrische autoriteiten te horen gekregen... dat ze op drie locaties onderzoek mogen doen. Een van de plaatsen die bezocht worden is Gaan al-Assal bij Aleppo... waar op 19 maart een aanval zou zijn geweest met het zenuwgas Sarin. De Syrische regering en de opstandelingen beschuldigden elkaar daarvan. Bij de aanval vielen zeker 30 doden.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 In Zimbabwe wordt begonnen met het tellen van de stemmen... voor de presidents- en parlementsverkiezingen. De meeste stembureaus waren aan het einde van de avond gesloten. Eigenlijk zouden ze al om zeven uur sluiten... maar enkele stembureaus blijven nog tot in de nacht open... om iedereen de kans te geven zijn stem uit te brengen. Het tellen van de stemmen gaat dagen duren. Naar verwachting wordt maandag de uitslag bekend. Pensioenfondsen maken steeds vaker op aandeelhoudersvergaderingen bezwaar... tegen hoge bonussen...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 19 graden. Binnen zit Joost Vullings. Kom, kom er nieuws. Daar schijnt iets mis mee te zijn, te licht of zo. Zelf vind ik het wel fijn. Weg met de dominantie van de crisis. Even geen Haags 3%-schemier. Geen eurogroep, geen conjunctuur. Maar er is dus wel een hittegolf, of deze. De alcoholbranche wil OO Gerso van de Buis. Want Suipende Jeugd is geen goede reclame, zeggen ze. Jammer. Wilde net vertellen dat komkommernieuws extreem goed combineert met de witte Sancerre. of met een paar liter witte wijn uit karton met zo'n kraantje. Maar dat, dat heb ik dus niet gezegd. Want het oog is een net programma, heus waar. Een goedenavond, en vanavond ook in het rookvrije oog op morgen. Duits, Duitse socialisten grijpen in de verkiezingscampagne naar de sloophamer. Paul Verhoeven en Floortje Smit over de zwarte zomer... voor grote, dure Hollywood-producties. En Chinezen bestrijden hittegolf met felgekleurde zwembandjes. Maar nu eerst het nieuws van... woensdag 31 juli. Het geluid van granaten die Syrische rebellen afschoten in Aleppo... in de strijd tegen president Assad. Het openbaar ministerie vraagt zich af of het voor Nederlanders strafbaar is... om plannen te hebben om aan die strijd mee te doen. Wij zijn bang dat ten eerste mensen daar moord en doodslag gaan plegen... maar ook als zij terugkomen, geradicaliseerd zijn, uh, getraind zijn... en ook een gevaar gaan vormen voor de Nederlandse samenleving. Het is voor het eerst in Europa dat iemand terecht staat... die alleen maar plannen had om mee te vechten in Syrië. Een 24-jarige Irakees had dat plan... Denkt het OM. Hij wilde gaan strijden aan de zijde van de georganiseerde rebellen in Syrië. Het leger en het regime moesten worden neergehaald. Hij zou daarbij natuurlijk ook wapens hebben gebruikt. De rechter doet over twee weken uitspraak. Staatliche Wattenfalls, monngmilliard of auf holländische in een katastrof. Ja, u erkende vast de woorden Holland, Nyon en catastrofe. En dat is het ook voor het Zweedse Vattenval, de eigenaar van Nyon. Vorige week bleek Nyon 4 miljard euro minder waard dan gedacht... Volgens de, de Zweedse tv keurde de regering de overname goed. Terwijl er een rapport lag dat wees op alle risico's. Den rapporten McKinsey. och presenterades några veckor innan affären. Het lijkt gratis reclame, maar de Nederlandse alcoholbranche ziet dat anders. TV-programma's als OO Gerso, waarin jongeren veel drinken, moeten van de buis. Als jij een hele mooie bierreclame maakt, uh, waar, waar je vooral het over de ambachtelijkheid van het brouwproces hebt en 20 seconden later uh, rollen Barbie en, en Tony Starr uh, kotsend uh, door de goot, ja, dan, dan wekt jouw reclame niet meer. RTL zegt dat het nieuwe programma Het Wilde Oosten ook zo'n programma geen dranggelag wordt, al wil de zender de waarheid geen geweld aan doen. Nee, wij volgen een groep en we zijn niet droomster dan de paus, bij iedere groep jongvolwassenen wordt gedronken. Grote vraag is natuurlijk of jongeren meer gaan drinken na het zien van een zuipverstijn op tv. Iedereen hoor je van ja het is zielig wat ze doen en uh, het is niet echt dat je denkt van nou ja, het is een voorbeeld of zo. Als de 89-jarige president Mugabe van Zimbabwe de verkiezing verliest, dan verlaat hij de politiek. If you lose, then you you must surrender to those who have won. If you win, those who have lost must also surrender to you. Vijf jaar geleden won Mugabe de verkiezingen door het intimideren van zijn tegenstanders en kiezers. Ook nu fluisteren kiezers bijna als om commentaar gevraagd wordt. voting omdat ik in een Zimbabwe. vrij. to be free mijn this om to vote. De stembureaus blijven een paar uur langer open zodat alle kiezers kunnen stemmen. Het zijn er echt heel veel. Vandaag mogen 6,4 Zimbabwanen naar de stembus. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. Ja, want het zijn natuurlijk 6,4 miljoen Zimbabwanen. 6,4 zou ook een beetje gek gezicht zijn, denk ik. En daarom blijven de stembussen dus ook langer open... omdat het 6,4 miljoen kiezers zijn. De krant vanmorgen met Jurie Stoebinski. Goedenavond aan de ministers van Financiën van België en Duitsland... lijkt de crisis voor een belangrijk deel voorbij te gaan. Want ze zijn volgens de Telegraaf erg druk met het tellen van geld. Ons geld. Nederlanders kopen over de grens veel drank en sigaretten... omdat de accijns daar lager is. Gevolg, 200 miljoen euro die was bedoeld voor de Nederlandse schatkist... kwam het afgelopen jaar in buitenlandse handen. Als de banken maar bonussen blijven uitdelen... ingewikkelde producten blijven aanbieden en niet veranderen... dan ondernemen wij wel actie. Dat dacht een groep mensen uit de omgeving van Apeldoorn... die uit onvrede hun eigen bank willen oprichten. De financiële coöperatie, schrijft de Volkskrant. Morgen begint een ledenwerfactie. Voor 20 euro kun je lid worden... en heb je stemrecht bij de algemene vergadering van die bank. Je kunt dus meebeslissen over het beleid. Wat volgens de bedenkers bij veel andere banken niet kan. De initiatiefnemers hebben binnen een half jaar 200.000 euro nodig... voor de opstartkosten. De koe verdwijnt langzaam uit het Nederlandse weiland. Nu ziet een derde van alle koeien hier geen gras meer. En dat zal in 2025 zijn verdubbeld als er niks verandert. Dat schrijft Trouw na een onderzoek van de Wageningen Universiteit. Het komt door de automatisering en uitbreiding van melkveehouders. Het kost veel moeite om koeien elke dag zes uur in de wei te zetten. Om ze toch vaker buiten te krijgen... moeten boeren, zuivelbedrijven en de overheid met elkaar op zoek naar oplossingen. Het gebeurt niet vaak dat journalisten een kijkje mogen nemen... in het calamiteitenhospitaal in Utrecht. Dat zit in de voormalige atoomkelder onder het UMC Utrecht... en wordt gebruikt bij ongelukken met veel slachtoffers omdat Defensie en het UMC nu het contract verlengen... werden er toch een paar journalisten rondgeleid. Ook iemand van het Nederlands Dagblad. Er staan honderden bedden leeg. En dat is precies de bedoeling. Als ze leeg zijn, is het goed, zegt het hoofd van, de, van het Kalimiteitenhospitaal. De bedden staan in rijen naast elkaar onder een blauw zeiltje, zodat de lakens niet stoffig worden. Binnen 30 minuten kunnen de eerste 100 bedden klaarstaan voor gebruik. Onze sportcollega Mart Smeets heeft al 35 jaar een wekelijkse rubriek in trouw. Morgen is het voorbij, dan staat zijn laatste bijdrage in de krant. Die gaat niet onopgemerkt voorbij, want er hoort een groot afscheidsinterview bij. Daarin praat Smeets bijvoorbeeld over het zeldzame moment dat zijn column niet verscheen. Zijn vrouw was hem vergeten te faxen. En waarom koos hij eigenlijk voor trouw? Want dat is niet bepaald een sportkrant. Zijn laatste column wil Smeets optimistisch eindigen. Een blik vooruit. Weg van al het gedoe en het bedriegen en liegen. Een erg mooi stuk over sport. Morgen dus in trouw. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Every dance with the guy who gives you the eye Let him hold you tight And you can smile Every smile for the man who held your hand Beneath the pale moonlight But don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So darling, save the last dance for me Oh, I know let the music's fine Like sparkling wine Go and have your fun I Laugh and sing But while we're apart Don't give your heart to anyone And don't forget who's taking you home And in whose arms you're gonna be So, oh, darling, save the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 Tell a no. Cause don't forget who's taking you home and in whose arms you're gonna be. Let the music spin like sparkling wine go and have your fun laugh and sing but while we're apart don't give Don't forget who's taking you home. Save the last dance for me. Michael Bublé. Op 22 september zijn er verkiezingen in Duitsland. En de Sociaal-Democratische SPD gooit het in de campagne maar eens over een andere boeg: Angela Merkel zwart maken met posters. Goedenavond, Harco Jurgens van het Duitsland Instituut. Goedenavond. Ja, negatieve campagne voeren. Wat staat er precies op die posters? Ja, ze proberen Merkel dus inderdaad uh, nou, een beetje negatiever neer te zetten dan gewoonlijk. Uh, bijvoorbeeld een bijna slapende Merkel, uh, waarbij dan uh, staat van... Uh, was, was dit, is dit nu het beste kabinet uh, na de val van de muur? Uh, Eén uh, poster met het uh, team van Merkel... Uh, waarbij dan toevallig twee ministers staan die betrokken zijn... Uh, bij het NSA-spionageschandaal en bij... Defensieperikelen die in Duitsland op dit moment. Uh, uh, spelen. Uh, en het zijn dus een beetje posters die. Uh, Merkel. Uh, op een iets wat negatievere manier. Uh, neerprobeert te zetten. Het opvallende is dat. op de andere posters. Peer Steinbroek, de. Uh, SPD-spitsenkandidaat uh, uh, ontbreekt. Dus uh, de SPD heeft ervoor gekozen om wel Merkel op de posters te zetten, maar Steinbroek niet. Oh. En, en die negatieve ja, boodschappen die op die posters staan, hoe reageren ze erop in Duitsland? Uh, nou, het, het, het probleem is dat Steinbroeks campagne dus uh, absoluut niet. Uh, Loopt. En uh, ja, de vraag is hoe, ze, hoe de SPD uh, ook maar een voet tussen de deur kan krijgen. Maar grijven, is op op even over dat mensen zeggen, nou dit kan je echt niet maken, ja, dit, dit, dit het is uh, onbeleefd? Merkel zelf is dus, uh, tot 15 augustus met vakantie, dus die houdt het <laughs> een beetje op afstand. En er wordt toch ook een beetje over gegniffeld uh, nu. En uh, de grote vraag is hoe uh, Steinbroek zijn gezicht weet te redden. In Nederland hebben we al wat ervaring de laatste tien jaar met negatief campagne voeren. Goedenavond Kees Verhoeven, Kamerlid voor D66 en ook campagneleider voor D66 bij de, voor de gemeenteraadsverkiezingen. Uh, die gaan in maart plaatsvinden in Nederland. Ja, wat vindt u van de campagne van die Duitse collega's? Het is een, uh, ja, het is een opvallende keuze, zeker voor, uh, voor Duitse begrippen. Uh, ja, het, het probleem met negatief campagne voeren is, aan de ene kant heb je natuurlijk te maken met een strijd... Met andere partijen. Dus zul je ook iets over je tegenstanders moeten zeggen. En dat uh, gebeurt bij alle campagnes uh, sinds jaar en dag. Uh, maar de manier waarop je het doet uh, uh, en hoe je je eigen verhaal vertelt en over anderen praat... Uh, ...die balans lijkt nu wel een beetje doorgeschoten naar vooral de ander negatief neerzetten. En dat gniffelen uh, waar de heer Jurgens het over heeft, komt volgens mij ook omdat je toch ook een bepaalde onmacht toont. Als je het alleen maar over de ander hebt, dan krijg je vaak de vraag, wat wil je dan zelf... En uh, ja, dat is natuurlijk ja. altijd lastig bij campagnevoeren. Uh, je moet vooral ook vertellen wat je zelf wil. Dat is ook precies wat er ontbreekt uh, bij de SPD. Ik vind dat ze te weinig uh, in staat zijn gebleken om echt een alternatief te bieden... Ja. voor wat Merkel, uh, en vooral in de eurocrisis. En het gekke is dat in de anglo-saxische wereld daar voortdurend uh, uh, kritiek is op Merkel. En dus de oppositie is er wel, maar die zit in Engeland en in Amerika. De, de, befaamde muddling through, hè? dat uh, Merkel alleen maar aan het doormodderen is... Ja. en kleine stapjes heeft en niet met groote, grootse nieuwe plannen komt. Uh, en daarbij is, is het natuurlijk ook zo dat Merkel uh, en de economie van Duitsland doen het op heel veel punten ook heel goed. Ja. Uh, dus het is ook ongeloofwaardig als je het land in Europa... wat ongeveer als enige flink groeit en, en, en echt uh, bekend staat om een stevige industrie... goede economie, om daar dan van te zeggen van... goh, wat een ontzettend slechte regering. Uh, dat zou hier in Nederland misschien weer heel anders kunnen zijn. Ja, maar daar uh, pakt, pakt misschien ook de SPD zo'n zo zo afluisterschandaal... of dat, dat NSA-schandaal. Dat heeft niks met de economie te maken. Nee, maar als het maar eindeloos ja. herhaalt... gaan mensen er misschien wel in geloven dat het allemaal Merkels schuld is. Ja, en zo goed gaat het natuurlijk ook niet. Er is net een rapport uh, verschenen in, in juni dat de, de snelwegen wel, dat er echt wel wat in geïnvesteerd mag worden. En dat een investeringsagenda heel goed mogelijk is. En de SPD pikt dat dus niet op. En dat heeft te maken met dat ze natuurlijk bang zijn. Omdat ze weten dat de, de Merkel zo'n sterke uh, kanselier is. En toch zo goed in staat is om hen dan weer terug in het hok te krijgen. En dat heeft ermee te maken dat Merkel voor een groot deel... haar succes te danken heeft aan de SPD-regering. Aan de, aan, aan de, aan de rood-groene coalitie onder Schreuder... die de arts iv hervormingen heeft, uh, uh, heeft ingevoerd. En dus uh, de ja, SPD zou ik heel veel... Als ik, uh, als ik die, uh, die stuinbrug was, dan zou ik daar veel meer op hameren. En veel meer toch ook je eigen verdiensten naar voren brengen. Want ja. uh, campagnevoerder is toch vooral mensen overtuigen... van jouw boodschap uh, ja. en jouw droom... En, toch veel minder zeggen dat de ander het allemaal zo slecht doet. Want ja, waarom zou je voor een ander kiezen... Uh, die niet zelf vertelt wat hij wil? Dat blijft ook een beetje lastig bij, uh, bij negative campaigning. Maar ja, maar even hoe dat klinkt, dat zo optimistisch... van je kan beter zeggen waar je zelf goed in bent... maar ja. toch zijn er heel veel voorbeelden van hele negatieve yes. campagnes. En, ja. en, en dan werkt het toch. En iedere keer denk ik, ja. ach, dit gaat echt te ver... En dan werkt het toch. Dus hoe zit dat in elkaar? Nou, in Amerika is het natuurlijk wel een verschil. Dat, dat, dat, het gaat daar echt vaak om een culture clash tussen de Republikeinen en de Democraten. Die, die echt een, een, staan voor een heel ander wereldbeeld. En dat wereldbeeld als willen neerzetten als iets heel onbetrouwbaars of totaal verkeerd. Uh, een, helemaal de verkeerde weg ingeslagen. Nou, dat is hier dus helemaal niet het geval. Want de SPD, als de SPD aan de macht zou komen, dan, zou, dan zouden ze toch ongeveer het gelijke, de gelijke. Europolitiek gaan voeren en zou zo, ze hebben gewoon niet echt een alternatief voor handen. En uh, dat, dat willen ze ook niet, terwijl ze het wel zouden kunnen. Ze, ze, ze zouden kunnen kiezen voor eurobonds bijvoorbeeld. En, uh, en voor een, een, een grotere investeringsagenda. Maar dat risico durven ze niet te nemen. Maar als je bijvoorbeeld uh, in Nederland kijkt, want daar heb je natuurlijk ook meerdere partijen. Uh, in Nederland heb je natuurlijk niet echt twee partijen waar je uit moet kiezen. We zagen de laatste campagne, 2012. Uh, zagen we P van de A uh, aan de ene kant een VVD aan de andere kant een soort tweestrijd voeren, ongeloofwaardige tweestrijd voeren, met over de ander zeggen negative campaigning, uh, rechtsrotbeleid of de socialisten die er een uh, rolstooi van maken. Dat ging er vrij hard op. Maar dat geeft natuurlijk toch ook een soort ingebakken ontevredenheid na de verkiezingen. Want nu zitten die twee toch bij elkaar in een hok. Dus in Nederland is het ook wel moeilijk om één partij te pakken en daarvan te zeggen... Zeker maar het hielp wel. De VVD. Het heeft de VVD wel geholpen. Hè? Dus uh, gewoon uh, lekker ja, moppen op de hè, socialisten. Want... Ja, nee, ik In Nederland, coalitieland, de rekening wordt nu betaald inderdaad. Maar in de, in de campagne hielp het wel. Ja, zonder meer. En uh, er zijn ook best wel veel mensen die tegen mij zeiden na de, uh, de verkiezingsuitslag uh, in september... Van, joh, de VVD voerde de verkeerde campagne, uh, ongeloofwaardig te hard voor een premier. Ze hadden veel meer moeten hameren op inderdaad het positieve. En inderdaad, ze hebben wel de verkiezingen gewonnen. Dat leek toen uh, geen goede campagne, maar wel succesvol. Achteraf zie je nu dat de VVD het niet meer waar kan maken. Uh, dus is het ook weer heel lastig geweest voor de VVD. Alle beloftes die zij gedaan hebben, hebben ze weer gebroken. Dus die hadden wel een eigen verhaal en ook negatief verhaal over de ander... Uh, maar beide lijken toch niet geloofwaardig meer na de verkiezing. Omdat ze met die anderen samengegaan zijn. en geen enkele belofte hebben waargemaakt. Dus het is ook niet makkelijk om, om een campagne te voeren uh, die heel sterk is. Want je moet het daarna wel waarmaken. En daar ontbreekt het natuurlijk ook nog wel eens aan. In ieder geval, nu ontbreekt het daar aan. Dus dat is ook nog een punt. Ja, even terug naar, naar Duitsland. Uh, Hanko Jurgens. Uh, Merkel wordt dus nu zeggen, het slachtoffer van een negatieve campagne. Uh, wat kan ze het beste doen? Negeren of keihard terugslaan? Nou, de, de CDU is een hele grote partij. met allerlei minister-presidenten ook nog in deelstaten. En meestal uh, zijn het dan de minister-presidenten of ministers uit het kabinet die, die hard terugslaan. Schäuble is daar een hele goede in. Die kan keihard uh, terugslaan, bijvoorbeeld. Uh, en Merkel blijft, moet vooral nog even op vakantie blijven. Want haar positie ja. is uh, nou, heel sterk. Uh, 67% van de Duitsers ziet haar als de ideale kanselier. Uh, 32% of nee, 27% geloof ik zelfs, uh, Steinbroek. Dus uh, uh, zij moet vooral rustig blijven. Niet te veel in debat gaan. En uh, zich zeker niet uit de tent laten lokken. Gaan we toch weer even terug naar Nederland. Kees Verhoeven van D66. Nou, volgend jaar in maart is het zover. gemeenteraadsverkiezingen. Ligt er al gewoon een hele negatieve inktzwarte campagne tegen Rutte klaar? Van D66. Kan dat nou? Ik denk dat. dat uh... Zeg maar, wij zouden geen poster hoeven maken met daarop Rutte. Want de VVD heeft afgelopen periode zelf zoveel leuke verkiezingsposters gelanceerd. Uh, dat, dat een poster van onze kant eigenlijk niet meer nodig is. Uh, het is ook niet echt... ...de cultuur in Nederland ook nog niet echt... ...maar zeker niet in van ons... Om, ...om nu al een negatieve campagne te hebben klaarliggen. Aan de andere kant... ...campagnes blijven altijd afhankelijk van heel veel factoren... ...en je moet altijd een plan B en ook een plan C achter de hand hebben. Uh, dus ook in Nederland kan het zo zijn... ...dat als het er hard op gaat... Uh, ...dat er dan ook uh, zeg maar van onze kant of van andere partijen... Uh, ...wel wat kritisch wordt gezegd over andere partijen. Maar een poster... Uh, met daarop de beeldenis van een van de concurrenten... zou ik niet heel snel verwachten in Nederland. N nou, niet op de poster, uh, maar heeft hij misschien uh, wellicht al... een hele leuke, keiharde slogan tegen Rutte in de achterzak? Uh, nee, dat is niet zo heel ingewikkeld, he, Want dan pak je gewoon nou, zo'n uh, zo blauw-oranje poster erbij... en dan uh, draai je twee woorden om... en dan het tegenovergestelde van wat ze beloofd hebben. En als je dat als slogan gebruikt, dan denk ik dat heel veel mensen snappen... VV niet alle belofte heeft aangemaakt. Maar uh, creativiteit genoeg. Uh, uh, alleen het is, het is nu nog net iets te vroeg om echt wel in dat soort details uh, te zitten. Maar er uh, gaat natuurlijk zeker ook iets. In de gemeenteraadsverkiezing gaat natuurlijk zeker ook gekeken worden naar wat is er nou landelijk gepresteerd afgelopen jaar uh, door het kabinet. En uh, nou ja, dat is niet altijd even mals natuurlijk. Dus daar kunnen we wel op aanslaan. Kees Verhoeven van D66 nou, die gaat nog even voorbereiden om echt van tegen. zich af te slaan. Ja. En Hanke Jurgens van het Duitsland Instituut. Het ging uiteindelijk om de SPD en de harde campagne tegen Merkel. Dank u wel beiden. Graag gedaan. Ja. Hitchhike van Chris Berry en Perquisit. Dat is de single van het nieuwe album en dat album verschijnt in september, dit jaar. En dan gaan we naar de hackersconferentie OAM 2013 in Alkmaar. Daar heeft Wikileaks oprichter Julien uh, Assange via Live Verbinding, het publiek toegesproken. Bradley Manning's alleged disclosures have exposed war crimes, sparked revolutions and induced democratic reform. He is the quintessential whistleblower. Ja, en dit deed hij vanuit de ambassade van Ecuador in Londen. Daar gaf dus Assange een lezing van ongeveer een uur en heeft nog wat vragen beantwoord. Arjen Kamphuis heeft als tussenpersoon gefungeerd... voor het optreden van Assange. Goedenavond. Hallo. Ja, goedenavond. Kan je me horen? Ja, het, de verbinding is een beetje slecht, want we zitten hier in een landelijk gebied en met 3000 nerds met smartphones. Ja, dan moeten ze uh, vragen en problemen. Ja, oké, okay. goed. U, u heeft uh, geregeld dat Assange uh, het publiek daar ging toespreken. Hoe heeft u dat uh, gedaan? Ik ken Assange al een tijdje. Hij was in 2009 ons vorige event, onze opening keynote. Uh, dus uh, ja, sindsdien ken ik hem een beetje en dat is wat langzaam gegroeid. Uh, en toen was over hij die er jaren. ook echt bij? Sorry? En toen, ja, was toen, toen was hij ook echt, bij, nou, er echt nou, bij, ja. Dat was een jaar voordat Wikileaks wereldberoemd werd met de helikoptervideo. Uh, uh, maar, maar binnen de hacker-community was hij toen al bekend vanwege een aantal andere activiteiten van Wikileaks. Het bestond al een paar jaar en ja, wij dachten van nou, dit, dit kon wel eens ergens heen gaan. En we hadden geen vermoeden hoe ver het zou gaan. Uh, en ja, vier jaar later had er ontzettend graag bij willen zijn, want dit is gewoon zijn bloedgroep, de, de 3000 man en vrouw die hier rondloopt. Maar ja, dat gaat even niet, dus dit was, uh, dit was het beste wat we konden regelen. En was het en moeilijk was, voor voor... Iedereen geweldig. Ja, was het moeilijk om hem uh, ja, zover te krijgen om hier aan mee te werken? Nee, dat was niet moeilijk. Dat was, het was wel een heleboel georganiseerd. Want hij is een verkiezing in Australië aan het runnen. En hij werkt samen met Snowden. En hij volgt het Bradley Manning-proces. Dus hij is mega druk. Maar, maar het was niet moeilijk om hem te overtuigen. Want ja. Dit, dit is zijn groep mensen, uh, de zien en, en uh, activisten, politiek betrokken mensen. En u heeft zijn 06-nummer, begrijp ik. Nee, ik heb niet zijn 06-nummer, ah. maar hij heeft ook geen 06-nummer. En zelfs niet een plus 44-nummer in Engeland. Uh, maar er zijn andere manieren om, uh, om contact te houden via wat meer beveiligde kanalen. Aha, want er is altijd uh, angst dat er wordt meegeluisterd, meegekeken. Ja, nou, dat, dat, dat is geen angst, dat is gewoon een technische realiteit. Ja. Wat heeft hij eigenlijk gezegd vanavond? Wat, wat was zijn boodschap? Oh, een, een, hele, een heleboel dingen. Hij is uh, meer dan een uur uh, uh, aan het woord en in gesprek geweest met, uh, met de community. Uh, een van de interessante uh, opmerkingen die ik maakte, wat voor mij een nieuw dingetje was, was een vergelijking tussen uh, uh, hoe gek veel van onze overheden tegenwoordig hun ideeën over beveiliging en veiligheid baseren op totaal onbewezen onzin. En hij vergeleek dat eigenlijk een beetje met, met, met Scientology, die ook in een soort ja, volstrekte waanwereld uh, leven, zeg maar. En ik vond dat een, ja, ik vond dat een zeer interessant. Ik heb recentelijk weer gevlogen en... Moest meedoen met het Security Circus. Ik vond het een geweldige vergelijking. Dus ik denk dat we daar nog wel wat meer gebruik van gaan maken. Zei die ook nog iets over de Nederlandse situatie? Uh, Eén opmerking uh, over de Nederlandse situatie, dat eigenlijk het Nederlandse uh, uh, ja, inlichting- en beveiligingsapparaat gewoon uh, ja, een, een, een heel klein uh, onderdanig broertje is van het Amerikaanse systeem en eigenlijk zelf weinig te vertellen hebt. Dus ja, ik hoop heel erg dat morgen de IVD een heel poos, boos persbericht uitdoet dat dat niet waar is en dat we ze daar dan aan kunnen houden. Maar ja. ik, ik... Ik vrees dat die gelijk heeft. De AVD en persberichten, dat is, dat is niet echt een goede combinatie. Uh, nou, Assange, daar weten we van uh, wat hij aan het doen is. Dat vertelde u ook net. Maar Wikileaks, zijn organisatie, hoe is het daarmee? Want daar hoor ik eigenlijk heel weinig over de laatste tijd. Nou, dan, dan moet je wat vaker naar een website gaan. O, joh. Uh, want er wordt vrijwel dagelijks worden de nieuwe dingen gepubliceerd. Alleen, ja, een heleboel mediasystemen. Uh, uh, die, ...die berichten daar wat minder over... ...om allerlei uh, redenen. Uh, Wikileaks als organisatie is ook heel erg Edward Snowden aan het helpen... ...die nu in Moskou zit... Uh, en, en, ...en ondersteunt hem op allerlei manieren... ...juridisch, maar ook op andere, met, met, met hulpmiddelen. Uh, dus ze doen elke dag van alles... ...het is alleen ietsje minder in het nieuws uh, nu. Uh, maar ja mensen moeten gewoon naar de Wikileaks-site uh, gaan... ...en uh, gewoon zelf gaan lezen. Ja, Arjan Kamphuis, uh, dankjewel voor deze snelle toelichting. En nog uh, veel plezier met uh, alle hackers daar in dat weiland. Dank u. Bij maar. Ja, dankjewel uh, voor het onderwerp. Tot snel. Ja Dag. hoor, graag gedaan. Dag. Gaan we nu naar uh, de bioscoop. The Summer of Doom voor Blockbusters. Zo betitelde Steven Spielberg deze zomer voor bioscoopfilms. Er zouden te veel megaproducties zijn voor veel te weinig publiek. En volgens Spielberg heeft dat grote gevolgen. In de studio uh, filmjournalist Flortje Smit, hartelijk welkom. Dankjewel. Volgens een aantal filmprominenten is het een vreselijke filmzomer. Is dat ook zo? Bedoel je kwalitatief of bedoel je. Ja, ja, dus dat, dat die films die dan geïntroduceerd worden. als een enorme blockbuster. dat die eigenlijk tegenvallen, lagere bezoekersaantallen, veel kritiek. Ja, ja dat is zo. En het zijn er vooral ontzettend veel. Uh, er worden ongeveer er worden bijna twintig echt hele grote films gereleased. tussen, tussen mei en, uh, en september. Um, en dat is, dat is echt wel ongeëvenaard. Bovendien is het over het algemeen, als het echt een hele goede zomer is... dan heb je negen films die het echt heel goed doen. Echt van die grote films. Uh, dus als je er twintig uitbrengt, ja, dan kan je het wel op je vingers natellen. Zelfs als het een hele goede zomer zou zijn, wat het niet is... dan nog uh, zou je 11 à 12 echt flinke flops hebben. Maar goed, Steven Spielberg is er in ieder geval zeer negatief over... wat er nu gaande is. Filmmaker Paul Verhoeven vanuit de Verenigde Staten. Een goede avond. Hai. Fijn u te spreken. Ja, gaat het inderdaad mis deze zomer? Ziet u dat ook? Nou ja, wat gaat er mis is dat de studio's een hoop geld verliezen, ja. Ja, is dat erg? Er zijn een, uh, inderdaad zoals net gezegd, uh, zijn een groot aantal van die films die, uh, ja, dat lijkt dan nog heel wat natuurlijk, dat ze dan nou 100 miljoen maken of 200 miljoen, maar als de budget daarvan eigenlijk 200 of 300 of meer zijn, dan, uh, dan verliezen ze gewoon natuurlijk. Dus dat... Is met een groot aantal films, zoals met Pacific Rim en The Lone Ranger. met Johnny Depp en. White House Down. En, en nog een paar andere. is dat dan het geval? En daarnaast zijn er een aantal die ook behoorlijk duur zijn. en dan misschien net uit de kosten komen. Dus het is een hele. voor de studio's een, een hele slechte tijd. Dat maakt het natuurlijk voor independent filmmakers. met goedkopere films. maakt dat natuurlijk eigenlijk. ruim baan voor de toekomst, zou ik zeggen. Maar, maar heeft u er een verklaring voor? waarom die grote films het gewoon ja, net niet goed kunnen duurde... genoemd... Dat, nee, het heeft ook. Natuurlijk zijn er ook teveels. Uh, maar uh, het is eigenlijk ook dat de kwaliteit van een aantal van die films eigenlijk zo afhankelijk is gemaakt van wat er in de voorgaande 4, 5, 6, 7 jaar al op de doek is geweest. Het is zoveel herhaling en zoveel een uitputtende. Uh, uh, uh, ja. Uh, een uitputtingsslag om het publiek nog naar de bioscoop te kijken. Om te, als ze naar de trailers kijken, als je naar een trailer kijkt als Pacific Rim, dan, uh, ja, dan denk je, nou, dat hebben we eigenlijk allemaal al gezien ongeveer. Dan zal er een nieuw shot bij zijn, maar het is dezelfde bombastische toestanden die je in alle andere films hebt en die origineel waren, zoals de Transformers. En dat is dan hier dus niet meer het geval. En de mensen voelen dat en zien dat ook in de trailers. En dus gaan ze niet. Dus ja. Het is ook een een, een gebrek aan kwaliteit eigenlijk. En ook een gebrek aan uh, vernieuwing. Originaliteit, ja. misschien nog meer. Ja. Ja. Uh, Floortje Smit, wat, wat is een echte goede blockbuster? Een... Wat, wat dat maakt? Ja, wat maakt het? Ja. Um, volgens mij, en dat is wat, wat ze heel erg vergeten... het zijn inderdaad echt een soort boekhoudersfilms geworden... met uh, nou ja, stunts met auto's, check, dat werkt. Um, wat volgens mij altijd werkt, is gewoon ja, heel simpel... een goed verhaal en goede karakters. En dat je uh, um, meeleeft. En dat de actie in dienst staat van het verhaal en niet andersom. En dat zie je nu steeds vaker. Dat juist die actie uh, steeds groter en groter en groter moet worden... terwijl mensen daar, komen daar ook voor naar de bioscoop hoor, maar dan willen ze wel een goed verhaal zien waar dat in uh, verpakt zit. En wat is de titel deze zomer van een goede blockbuster, waar ik wel naartoe zou moeten? Ja, persoonlijk, ja, ik vind The Great Gatsby, die is in, in mij al uitgegaan, ik vind dat een, een hele uh, mooie film. Het is niet voor de puristen, zeg maar, die het boek uh, van A tot Z hebben gespeeld. Uh, maar ik vind het een, een feest van uh, uh, digitale technieken. Het is een, een overdonderend spektakel. En ik en het verhaal vind ik ook goed. Dat helpt. Goede karakters, goed verhaal. Paul Verhoeven, nou ja, Steven Spielberg, uh, uw collega, zegt uh, die spreekt van een complete meltdown. Is dat wat overdreven? Of zegt u nou ja, wie weet komt het ook nooit meer goed met de blockbusters? Nee, het is vast geen meltdown. De, de, de studios hebben, hebben genoeg geld eigenlijk om daar overheen te komen. Wat het wel zal doen is een verandering tot stand brengen in de verhalen die verteld worden. Uh, dus Dat ze dus naar andere scripts zullen gaan uitkijken uh, die niet gebaseerd zijn op wat er al uh, tien jaar aan de gang is. Dus het dus, dwingt studios om wat meer risico's te nemen ten aanzien, aanzien van projecten die niet zo duidelijk uh, uh, commercieel zijn. Maar, misschien, uh, maar waar je... Als je als Studio executive een beetje inzichten in hebt, denk ja, dat is origineel, dat is nieuw, dat kunnen we, uh, daar kunnen we best wat geld tegen aangooien, want dat, dat werkt ook en het is zeker uh, uh, uh, uh, ja, niet doordrenkt van, uh, van uh, verhaaltjes en shots van de laatste tien jaar. Heeft u zelf idee welke kant het dan uit moet? Wat voor soort verhalen? Ja, ik denk dat het... ja. Nou ja, het zal wel sowieso iets meer naar verhaal toe gaan, dat wat Floor net zei. Het is, dat moet ook. En het zal ook wel iets meer over mensen gaan. Nietwaar? Het is nu zo dat heel die films, al die films, ja. Het gaat wel een beetje over mensen, maar eigenlijk de techniek overheerst zo ontzettend dat, dat je eigenlijk helemaal niet met ze meegaat. Het is een beetje saai allemaal hoe die mensen met elkaar omgaan. Een plafond met platitudes zelfs in een film, die, die eigenlijk, um, waar de mensen toch eigenlijk veel van verwachten. Um, die uh, uh, um, ja, dat valt, dat valt dan ontzettend tegen eigenlijk. Omdat, uh, omdat er eigenlijk niet beantwoord wordt aan. Aan wat, wat het wat de advertisement uh, je probeert wijs te maken. Dus ik denk dat het meer karakters worden. Aan de andere kant, natuurlijk, heeft de televisie inmiddels zoveel overgenomen van leuke dingen dat het heel moeilijk is om, om daar tegenop te komen. Nietwaar? De televisie heeft sowieso veel meer te melden op het ogenblik. Die grote televisieseries zijn allemaal eigenlijk interessanter... voor een hele hoop mensen dan die grote, dure uh, explosiefilms. Maar Voortje Smit, uh, wat de filmindustrie nog wel heeft... zijn echte grote internationale filmsterren. Will Smith heeft ook een film gemaakt, After Earth... Uh, World War Z, met Brad Pitt... Maar dat, dat lijkt ook niet meer te helpen. Nee, nou, het lijkt vooral niet te helpen in, in de eigen thuismarkt hè, in Amerika. En dat is volgens mij ook de reden dat die uh, films steeds leger worden. Is dat China is echt in opkomst als markt is. Um, en, en verhalen en personages zijn heel erg, internationaal bepaald, of, of heel erg nationaal bepaald eigenlijk. Um, dus volgens mij vervlakt het omdat ze zoveel mogelijk mensen in één keer willen aanspreken. En zo iemand als uh, Will Smith en, en uh, Brad Pitt. Die doen het in China dus opeens weer wel heel goed. Mm. Terwijl ze in Amerika weer een stuk minder populair zijn. En dat heeft alles te maken met naamsbekendheid. En, um, dus er zijn ook een aantal flops, hè, die, die waarvan je nu denkt. Van, nou, dat wordt echt helemaal niks. Die het in China. Ik denk dat bijvoorbeeld Pacific Rim het in China best goed zou kunnen doen. Het is zo'n monsterfilm met robots. Uh, in, in Azië ligt dat gewoon heel goed. Dus je, uh, het, het valt niet helemaal te voorspellen. Maar dan nog hoor, dan, dan hebben ze nog uh, komen ze miljoenen uh, dollars tekort uh, uiteindelijk. Volgende week komt er weer een grote film uit in Nederland. The Lone Ranger met Johnny Depp. Een grote naam. Wordt dat wat? Wordt dat een succes? In Nederland, ik vind het heel moeilijk. Het is een western. Het en, en is ook zo'n boekhouderding. Uh, uh, westerns slaan niet aan uh, buiten Amerika. Uh, en dit schijnt wel weer zo'n vreemde film te zijn. Je hebt hem maar... nog, nog niet gezien, ik. Ik heb hem nog niet gezien, maar hij schijnt, hij schijnt krankzinnig te zijn. Dus ik, ik ben zelf heel benieuwd. Ik ga wel heen. Uh, Paul Verhoeven, heeft u hem al wel gezien, de Lone Ranger, met Johnny Depp? Ja, ik heb hem gezien, maar dat valt dus een beetje tegen. Ja. Oh. Nou vertel, wat, ja. wat valt er tegen? Nou ja, omdat het eigenlijk een beetje een formule is die afgeleid is van de uh, Pirates of the Caribbean. En dat is dan op de Wild West toegepast. Maar op een of andere manier werkt het gewoon niet goed. En is het een beetje saai en ook niet zo leuk en zo. Dus het, uh, het is hier ook geflopt. Nou, ja, trouwens, in de Verenigde Staten. Nou ja, voor, eigenlijk voor dezelfde reden als al eerder aangegeven, dat het, dat het zo hangt eigenlijk op, op, op techniek en stunts en een beetje op je verhaaltjes, dat de mensen toch uh, zeggen van ja, daar kom ik niet voor. Ja, Paul Verhoeven, kijk, u, u heeft dus veel kritiek en dan komt natuurlijk nu de uitdaging van als, nee, nee, wacht even, als u het zo goed <lacht> weet, wanneer komt dan ja. uw nieuwe blockbuster uit met dat mooie verhaal ja, dat, dat verteld moet dat... worden? Inderdaad, nee, maar ik heb inmiddels gedacht dat ik misschien beter voor televisie kan gaan werken. Ah. Dan kan je tenminste interessanter verhalen doen. Maar ik heb het nog niet opgegeven. Maar inderdaad, heb ik me afgewend van al die grote uh, blockbuster's. En ik heb ze natuurlijk zelf gemaakt. You know, in de jaren negentig. Total Recall, Basic uh, Instinct. Ja, met name Doctor Rico en, en, en, en, en Starship Troopers zijn, waren ook heel in die tijd dure films. Dat was dan 100 miljoen, tegenwoordig is het 200 miljoen. Maar uh, op een gegeven moment ben ik er een beetje buiten gekeken. Dus ik ben meer geneigd om te kijken naar verhalen van mensen onder elkaar. Ja, waar ja, bent u nu mee bezig? Wat is uw huidige project? Um, nou, en we zijn al een tijdje bezig om de stille kracht op de, van couperus op, op de financiële rails te zetten. Maar dat is nog niet, nog niet helemaal geklaard. Voor, voor televisie? Nee, dat zou een film zijn. En dan, is dat dan een, een Nederlands film of internationale kast? Nou ja, nee, ja hij moet net zo, net zo internationaal, zou ik zeggen, als, als Black Book. Als Zwart Book. Dus, dus eigenlijk wel voor een breder publiek. Maar niet à la, laat zeggen, à la... Um, Pacific Rim of zo. zo. Zoiets is het dus helemaal niet. Het gaat over mensen. Het gaat seksueel en, en het gaat over paranormale verschijnselen en over opkomende militante islam. Dus het, is het actueel? Ja. ja, het heeft heel wat. Maar, het, um, het, maar het, het, het, ho ja, de hoofdzaak is mensen. Het gaat over, over karakters. Nou. Dus... Um, maar dat is nog niet zo makkelijk om dat uh, financieel bij elkaar te krijgen. Nou, nee. Nee. U, wie weet, stroomt het geld na deze zomer binnen... als de ja. producenten ja. doorhebben dat al die actie en dat geschiet en gestunt... Dat, uh, dat ze op mij zitten te wachten. Precies, ja. ja. De, de, de ja. filmwereld ja, nee, zit weer voor hoeven te wachten. Goed, ja, ik, ik dank precies. u wel voor, voor dit gesprek. Okay. Dat u mij te woord wilde staan. En ook uh, Floortje Smit, hartelijk dank. Dank je wel. I'll Get Along van Michael Kiwanuka dat was onbeskend daar. Soulmuziek van zijn debuutalbum Home Again. Maar we gaan het nu eventjes totaal niet hebben over soulmuziek. Iets totaal anders. Steve Reich. Over dienst en muziek gaan we het hebben. Wim Vos, goedenavond. Goedenavond. Artistiek leider van het NJ Oog Reich Ensemble. Klopt. En ook tevens ook slagwerker. Klopt. En Jennifer Heinz ook slagwerker. Jij speelt in het, uh, in het ensemble. Klopt. En Wim Vos, hoe lang bestaat dat ensemble al? Nou, een goede week nu, hè? Zo. Ja. ja. <laughs> Het is echt een enorme historie al. Nee, de, de studenten die naar uh, Apeldoorn komen om mee te doen aan de NJO Summer Academy, die, uh, die selecteren wij dus uh, zeg maar, ja, wereldwijd. En dan uh, komen ze uh, bij elkaar en gaan dan uh, in een soort uh, hoge drukpan uh, heel, heel veel oefenen. Alleen maar uh, muziek van Steve Rijg. De, ja. Deze club doet alleen maar muziek van Steve Rijg. Dat doen ze dan uh, een dag of tien, uh, wordt dat gerepteerd. En dan uh, beginnen de concerten. En dan gaan we weer andere stukken repteren. En dan komen er weer concerten. Dus ze zijn echt drieënhalve week fulltime met Stiefraag bezig. Ja, Jennifer Heinz, uh, je bent slagwerker. Ja, ben je dan dat... gewoon drummer of doe je ook nog andere dingen? Nee, ik studeer klassiek slagwerk. En dat houdt dus niet in drums. Juist niet. Hè. Juist niet. Het Alles wordt er wel bij drums. gedaan. <laughs> ja, ja. Ja. Dus dat houdt in melodisch slagwerk. Dus denk aan vibrafoon, marimba. Maar ook uh, orkestlagwerk, kleine trom, silofoon. Triangle. Triangle, hoort ja. er ook bij. Ja, ja daar was ik ooit heel goed in de. In de, in de... Ja. Ja. Maar goed, het gaat allemaal om Stief rijg En dat is de, nou, wordt wel gezien als een heel belangrijk voor de Minimal Music. Ja. Wim Vos, wat is dat? Ja, Minimal music is ontstaan eind jaren 60 in Amerika. Uh, uh, eigenlijk als een soort reactie op de enorm complexe muziek die toen de tijd werd geschreven, in met name Duitsland en uh, Frankrijk. Boulez, uh, Stockhausen zijn natuurlijk voorbeelden daarvan. Muziek die ook niemand meer begreep. Uh, en toen uh, zijn componisten gaan zoeken naar iets wat uh, ja, zeg maar het to totaal tegenovergestelde was. En Steve Reich heeft, uh, ja, die heeft iets ontdekt. Eigenlijk door toeval. Die was met bandrecorders bezig. En die liepen, zeker in die tijd, hè, bandrecorders voor de jonge luisteraars ja. onder ons daar af. Hè. Die liepen niet helemaal synchroon. En toen hoorde hij een soort effect wat hij dus ook live met muzikanten wilde... Uh, bereiken. En hij heeft dus een stuk geschreven, Drumming, dat uh, is uit 1971. Dat duurde toen de tijd bijna anderhalf uur. En daar gebruikt hij eigenlijk maar één maat in. Eén, één ritme. En vandaar minimaal. En, hoor, dus ja, dus, ja minimaal kan eigenlijk niet. Hè. Ik bedoel, dat, dat, dat is echt de grens uh, nou misschien wel overschrijden. En, en wat je ervaart is eigenlijk je zou het kunnen vergelijken met uh, uh, als je in een trein zit en je wordt ingehaald door een andere die een fractie sneller uh, gaat. Dat je dan denkt van sta ik nou stil? Of Ga ik achteruit of gaat die ander nou iets vooruit? Daar gaat het eigenlijk over in die muziek. En dat is natuurlijk, ja, dat gaat over zulke ja, minimale verschillen. Hè. Dat die term minimal music was natuurlijk al snel geboren. Ja, nou, we moeten maar eens gaan luisteren hoe dat dan uh, klinkt. Om de, de luisteraars een beetje een ja. idee te geven. Dit is een fragment van Sextet. Klopt. Jennifer Heins, wat is hier zo mooi aan? Het mooie is dat hij inderdaad reikt met de minimale middelen. Dus hij heeft één patroon wat hij op- en afbouwt. Dat patroon verschuift de hele tijd. En daar kan je zoveel verschillende klankverschillen... ritmische verschillen mee krijgen. Dat, ja, ik vind het prachtig om te zien wat je met dus minimale middelen kan krijgen... uiteindelijk in een heel stuk... Maar dat is een soort technische redenering, hè? dat het knap is wat je ermee kan doen. Mm -hmm. Maar zet jij thuis wel eens een cd'tje op van Steve Vraag? Nou, ik als slagwerker vind dat natuurlijk bijzonder interessant. Ik kan me voorstellen dat het voor mensen langdradig kan zijn. Of, uh, maar ja, ik vind dat uh, mensen is, ja, heel bewust daar naar zouden moeten gaan luisteren. En dan is het echt heel mooi. Als je, ja, je hoort constant klankverschillen... Uh, Veranderingen in patronen, dingen op en afbouwen. Het is vooral ook heel interessant om naar te kijken. Is, het, is het ook een soort wiskunde eigenlijk die muziek? Was die vraag? Een beetje wel. Ja, het is vooral uh, ritmisch en uh, ritmische patronen die steeds verschuiven. Hij gebruikt dus ook uh, vaak um, facing heet dat in zijn muziek. Dat houdt in dat een iemand stabiel een patroon speelt, de ander langzaam gaat versnellen totdat hij bij een volgende tel is, waardoor je weer een nieuw patroon krijgt. Terwijl ze eigenlijk nog hetzelfde spelen. Wim Vos, het, het, het klinkt voor mij vooral als filmmuziek. Daar lijkt het me heel nuttig uh, voor. Uh, uh, de, het wordt ook inderdaad uh, regelmatig als uh, uh, filmmuziek gebruikt. Ik geloof nu zelfs bij The Hunger Games, heb ik begrepen. Ik heb die film nog niet gezien, moet ik zeggen. Uh, maar ik heb uh, regelmatig bijvoorbeeld het stuk uh, Music for 18 Musicians... wat een van zijn... Uh, bekendste werk is, ook wel een meesterwerk is, vind ik. Uh, regelmatig gehoord als uh, muziek bij films of documentaires, ja, dat klopt. Wat, uh... Dus die vraag is echt heel groot. Ja, hij is een grote man. Ja, ja. Ja. Vertel eens hoe groot. Nou, ik denk dat hij uh, van de nu levende componisten... misschien wel de beroemdste is, of in ieder geval één van de beroemdste Ook iemand die zeker de meeste cd's uh, uh, heeft uitgebracht. Uh, eigenlijk alles wat hij schrijft wordt onmiddellijk op cd uitgebracht... En, uh, alle, alle grote uitvoerders die uh, ja, vechten eigenlijk om een, uh, om een uh, nieuw werk van hem. Hij is 75, dus je snapt dat er ook wel enige haast is... zoals <lacht> bij de uitvoerders om nog een nieuw werk van hem te krijgen. Maar uh, ja, dat geeft toch wel aan... Uh, ja, hij is echt een internationale ster. En hij komt naar Nederland? Ja, hij komt uh, uh, vanaf uh, 11 augustus een week lang uh, naar Apeldoorn... om met onze studenten te werken. We doen dan nog een groot aantal van zijn werken... Uh, met als misschien toch wel. Maar dan komt hij kijken als, als jullie met het ensemble een uitvoering ja, doen. Ja, nou, eerst bij de repetities natuurlijk. Het is natuurlijk heel leuk voor studenten om. Ja, bedoel, ik bedoel, ja, ik zelf. Maar Jennifer wordt je er niet bloednerveus van. Als de <laughs> componist zelf aanwezig is. Nee, totaal niet. Nee? Nee, nee. Ben je dan niet de fout, uh, bang om een foutje te maken? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh, gelukkig. Nee. Nou, dat, dat is nee. natuurlijk altijd. Jullie kunnen trouwens ook uh, iets, iets doen van Steve. Ja, we ja. kunnen wel iets laten horen. We, er is een heel uh, bekend patroontje van hem. Uh, dat gaat uh, drie. 2, 1, 2, 3, 2. En dat wordt steeds herhaald. Dus drie noten, twee noten, één noten. En dat klappen wij. En dat kun je dan ook weer verschuiven. We doen twee kleine verschuivingen. En dan hoor je dus eerst dat we echt niet samen spelen. En opeens spelen we wel samen. Omdat die verschuiving dan zo ver is. dat, we, dat de treinen eigenlijk weer precies gelijk rijden. Nou, laat maar eens horen. Ja, dan moet je in de microfoon. hè? En toen liep het helemaal synchroon. En toen waren we weer helemaal gelijk. Ja, ik ga, ik ga nu niet klappen, want dat zou, dat zou dat misschien zou een dat beetje, dat beetje gek uh, uh, klinken. Uh, goed, hij, hij komt dus naar Nederland. Uh, kan ik hem ergens, uh, jullie en Steve Reich, ergens bewonderen? Absoluut. Uh, ik denk dat een van de leukste uh, gelegenheden zou zijn... op 15 augustus in Orfuis. Dat heet De Nacht van Reich. Dan gaan er vijf van zijn grootste werken. Dus echt een, een megalang concert. Dus een soort marathon met uh, Music for 18 Musicians en Sextet... Proverb gaat, uh, Electric Counterpoint voor uh, elektrische gitaar, ook een geweldig stuk. Uh, en daar is hij zelf bij. En natuurlijk, uh, ja, als voor de, voor de muzikanten denk ik wel, kerst op de taart uh, op, uh, wat is het, 18? De Lowlands is de zondag? Is 18 of 19 augustus gaan we met de hele club naar uh, Lowlands en dan spelen we Eating Musicians. Dat uh, moet wel... Uh, moet wel echt, uh... En er komt Steve Rijgen ook en naar hij, Lowlands. Hij is zeker, daar is hij zeker bij, ja. ja. Nou, dat, ja. Wordt, dat wordt heel uh, ja. bijzonder. Dat denk ik. Ja, dat, dat hoop ho ik ook. Ja. Ja, dan <laughs> laten, we, laten, we, laten we het <laughs> hoven. Wim Vos, hartelijk dank. Graag gedaan. Het is van het Nederlands Jeugd, -National. van het Nationaal ja. Jeugdorkest Rijf Ensemble. Precies. En Jennifer Heins. Bedankt. Ja, hartelijk dank. Dank je wel. Het is vijf voor twaalf. Dan is het inderdaad nu uh, vijf voor twaalf en dan gaan we helemaal naar uh, China toe. Want China kampt met de ergste hittegolf in anderhalve eeuw. En dus duiken de Chinezen en mas het water in. Maar niet zonder hun zwemband of opblaaskrokodil. Vaak ook nog met uh, felle kleuren. Een filmpje van een overvol meer uh, kunt, je zien, kunt u zien op de NOS-website. Uh, en ook nog een overvol uh, zwembad. Marieke de Vries in Peking, goedenavond. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Ja, het is voor jou morgen of niet? Ja, nogal, ja. ja. ja het nogal, is vijf ja. voor hier. Ja, heel goed. Ga je nog vandaag zwemmen, of niet? Ik ben niet van plan, nee. Het is inderdaad hutje-mutje... als je dat uh, zou willen proberen. Ook hier in de meren in, uh, in Peking, in de parken. Uh, want, uh, en dan vooral met, met al die zwembandjes natuurlijk. Hè, want het is een enorm kleurrijk uh, schouwspel. Ja, ja het, ziet, het ziet er heel mooi uit. Het heeft ook een mooi soort visueel effect. Zeker als het, het water een beetje golft. Maar waarom hebben al die Chinezen zo'n zo zwembandje? Nou ja, heel veel Chinezen, vooral hier in de steden... en daar waren die opnames ook van, uh, ook in Sichuan... Uh, waar, waar de beroemde beelden nu inmiddels uh, vandaan kwamen... Um, die kunnen gewoon niet zwemmen. Um, heel veel uh, Chinezen die naar de steden trekken... zijn natuurlijk gewoon migranten uit het binnenland... En komen niet uit de buurt van de kust, komen niet uit de buurt van de grote rivieren. Dus ja, waarom zou je dan leren zwemmen? Bovendien moet je altijd nog bij China in je achterhoofd houden... dat we hier gewoon nog te maken hebben met een half ontwikkelingsland. Dus dat soort voorzieningen, hè, dat er bijvoorbeeld schoolzwemmen is of dat soort dingen... die zijn er nog niet. Dus de meeste mensen kunnen niet zwemmen... maar willen wel afkoeling en vooral heel veel plezier maken in het water. En dat vinden ze enorm lollig met, uh, met, met al die bandjes om. En waarom die kleurtjes? Daar zijn ze dol op, denk ik. en Het is vooral echt heel veel plezier maken. Kijk, dat, dat zagen we in de winter ook. Um, veel mensen kunnen daarom, hè, om diezelfde redenen... omdat ze uit het binnenland komen, ook bijvoorbeeld niet uh, schaatsen. Maar ze hebben wel heel veel plezier op het ijs. Uh, dus in plaats van hun schaatsen onder te binden... Uh, terwijl ze daar niks mee kunnen, dan gaan ze op priksleetjes op het ijs. Dus weet je, ze zoeken gewoon andere manieren om er ook lol mee te hebben... in plaats van nou ja, wat wij ermee doen, namelijk schaatsen en zwemmen. Nou, dat zwemmen is wel nodig deze dagen, want het is extreem warm in China. Hoe lang houdt die hittegolf bij jou ja. nog aan? Nou, het, het, het, het is altijd wel heel erg warm hoor, in de zomer. Um, altijd wel boven, boven de 30 graden, maar dit keer houdt het wel... Heel erg aan en, en stijgt het kwik zelfs uh, in Shanghai ook al boven de 40 graden. Daardoor zijn er dus ook al 10 mensen overleden. De overheid heeft dus een waarschuwing ook uitdoen gaan. Van, hè, vooral voor armere mensen die geen airconditioning hebben in hun huizen. Ga vooral naar uh, de shoppingmalls. Ga vooral naar winkels om koel cool te blijven. Dus dat soort waarschuwingen gaan er wel uit. En ja, die, die voorspellingen blijven toch zeker nog wel de komende week van kracht. Marieke de Vries in Peking. Hartelijk dank en hou het hoofd. Cool. En morgen wordt het ook warm in Nederland. Dan begint volgens mij hier de tweede hittegolf. En aan het einde van die zwoele avondmorgen zit hier Chris Keine En zo op Radio 1 Kazaluna... Huikelspan praat met Maarten Vogel en Frans Schaven. Dat gaat over een theatervoorstelling... Uh, over de opkomst van de AIDS-epidemie in New York. Een hele goede nacht. Goede nacht, Het Is tijd voor mij mich gaan. Wat ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen. Cinema. Oh, cinema. Geniet deze zomer van de successen van bekende Nouvelle op TV 5 Monden.